De liberale FDP, waarmee Merkel de landelijke regering vormt... heeft de kiesdrempel van 5 gehaald. Ook de Duitse Piratenpartij haalde genoeg stemmen... om in het deelstaatparlement te komen. Niet lang na het verschijnen van de eerste exit polls en voorlopige uitslagen... kondigde het CDU-lijsttrekker Norbert Rutgen zijn vertrek aan. In het zuiden van Jemen zijn zeker 30 Al-Qaeda-strijders gedood... claimt het regeringsleger. Militairen bestookten met gevechtsvliegtuigen en zware artillerie... stellingen van Al-Qaeda...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 Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden. In het zuiden de meeste kans op zon. Temperatuur tussen 13 en 18 graden. In de avond regen. Dinsdag regenachtig en een stuk frisser. Dit was het NOS-journaal. Hier volgt een mededeling voor mevrouw Bos.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Mijn vogelhuisje, deel 5. We hielden ons hard vast... want de mezen vlogen op werkelijk weinig meer het nestkastje in en uit. Maar mijn zwanger, de bioloog, vertelde gelukkig... dat mezen drie weken broeden en zich ondertussen koest houden. En... Bij terugkeer van een korte vakantie zagen we ze vanmiddag... tot onze grote blijdschap weer driftig af en aan vliegen. Dus wie weet hebben ze inmiddels jongen. Wel heb ik die zwarte kat nog een keer moeten wegjagen met het plastic waterkanon. Helaas hield ik het verkeerd om, zodat ik mezelf nat spoot. Maar er is dus hoop op jong mezenleven. Goedenavond, het oog voert u ver henen vanavond, naar rebelse sirenen in Iran, naar een kindsoldatenhoofdman in Oeganda en naar de schatten van de Hoogtzollers, maar ook heel prozaïsch naar Manchester City en Angela Merkel. Wat bezielt Duitsland of al eurolanden om nu opeens versoepeling van het Europees beleid te bepleiten? Dat bespreek ik met de econoom Matthijs Bouwman. En de vraag wat zo'n Engels voetbalkampioenschap nou nog kost, leg ik voor aan de absolute expert Simon Kupper. Voor de exotica schakelen we over naar Arne Doornbal in Kampala over de arrestatie van commandant Cesar Assalam van het leger van de Heer. Gaan ze Jozef Konie nu ook gauw oppakken? En dan naar Thomas Erdbrink, die alles weet over de uitstraling van het duo Vadat. Zussen en zangeressen die een gevoel van verzet tegen het Iraanse bewind verklanken. Over dit duo ook artistiek leider Bart Sneeman van het Nederlands Blazersensemble. En te gast hier in de studio, juwelenhistoricus Martijn Akkerman... die vertelt over de omzwervingen door de hoogste vorstenhuizen... van de Beau Chancy, de beroemdste hoortzolleren diamant... deze week onder de hamer van de veilingmeester. Maar eerst de kranten van morgen vroeg... En nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 13 mei. Een sterk signaal. Een krakende nederlaag. Een bittere dag voor de CDU van Duitse bondskanselier Merkel. In die termen werd de verkiezingsuitslag in Noord-Rijn-Westfalen geduid. De CDU wist maar 26% van de kiezers in de deelstaat achter zich te krijgen. Een verlies van bijna 10% nu is het gelijk soweit. Ik verspreche Ihnen eine Prognose met Paukenschlägen. Die CDU stürzt ab 26 Prozent. Een Desaster. Dat de uitkomst rampzalig is, beaamt de lijsttrekker van de Christen-Democraten in de Deelstaat, Norbert Röthgen. Vrijwel onmiddellijk. Dieser Wahltag heute is voor die CDU Nordrhein-Westfalen, voor mij persoonlijk, voor onze Mitstreiterinnen en Mitstreiter, een bitterer Tag. Hij trekt zich de uitslag persoonlijk aan en trad af. De socialistische SPD blijft de grootste partij en deelstaat premier. Hannelore Kraft kan verder regeren met de Groenen. Een sterke SPD en het geeft weer rood-groen verder in NRW. En alles wijst erop dat ook de Grieken binnenkort opnieuw naar de stembus moeten. Een nieuwe poging om een coalitie te smeden tussen de drie grootste partijen leverde niets op. De radicaal linkse Syriza weigert mee te werken... aan de strenge bezuinigingen van nieuwe democratie en PASOK. Deze partijen willen een misdadig beleid, zegt Syriza... en wij willen daar niet medeplichtig aan zijn. Syriza, Voor de Griekse president zijn de mogelijkheden nu wel zo'n beetje uitgeput... Maar hij heeft nog een paar dagen de tijd. En ja, ook in ons land is er al verkiezingsnieuws GroenLinks-lid Tofik Dibi... bevestigd dat hij lijsttrekker wil worden. Trots op Nederland kondigde aan ook mee te doen in september... zonder de oprichter Rita Verdonk... en voorlopig nog zonder nieuwe lijsttrekker. Oud-politica Hirsi Ali verwacht dat de kiezers de PVV links zullen laten liggen. Geert Wilders heeft volgens haar een goed gevoel voor wat er leeft. Maar het levert de kiezers niks op, zei ze vanmorgen bij Eva Jinek. Als je voortdurend maar blijft benoemen en benoemen en benoemen. in het begin is de kiezer tevreden. Oké, okay. ik, ik word gehoord. Maar wat dan? Nou, als je niet in staat bent om een coalitie te vormen, als je niet in staat bent om met andere partijen samen te werken. Als je niet in staat bent om compromissen te sluiten... dan wordt wat je zegt niet tot beleid vertaald. Ja. Op de Grote Markt in Haarlem was een bijzonder muziekstuk te horen... uitgevoerd door twintig autofonisten. Professionele muzici, vooral slagwerkers... haalden alle muziek uit hun auto die erin zat. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En nu Martijn Nijhuis, die uh, met mij zijn overzicht van de ochtendbladen van morgen uh, gaat voorlezen. Flinke kritieken op dimensionair minister Leers van zijn eigen partij. 81 plaatselijke CDA-fracties hebben brieven gestuurd aan CDA's in de Tweede Kamer. Omdat ze het asielbeleid van Leers niet humaan vinden. Meltrouw. Ieder CDA-Kamerlid wordt persoonlijk gevraagd... om de wortelingswet te steunen van Partij van de Arbeid en ChristenUnie. In die wet staat dat gezinnen met kinderen die hier langer dan acht jaar zijn... een verblijfsvergunning moeten krijgen. De lokale CDA-fracties vragen de Kamerleden... om deze zeer kwetsbare kinderen in hun CDA-hart te sluiten. Volgens cda leerwaarden is het een moreel menselijke verplichting... om een oplossing te vinden voor de asielkinderen. Bijna 40% van de hulpverleners weet niet wat er met een kind gebeurt... als ze een vermoeden van kindermishandeling hebben gemeld. Dat bericht Spits morgen. Aanleiding is een artikel in het tijdschrift Kindermishandeling. Dat heeft een internetenquête gehouden onder 1450 hulpverleners. Veel van hen weten dus niet wat die meldpunten voor kindermishandeling doen met hun melding. Ze horen niet hoe het verder gaat met het kind... en daardoor weten ze ook niet of ze het extra in de gaten moeten houden... en of ze andere hulpverleners moeten inschakelen. Er komt dus waarschijnlijk een speciale wet die klokkenluiders moet beschermen. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid voor. Ook de Volkskrant heeft het erover. Die laat de initiatiefnemer aan het woord. Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP... In een democratie is het je burgerplicht om misstanden te melden zegt hij, maar mensen die dat doen eindigen volgens hem in een kerven. Of ze krijgen in het beste geval een zak zwijgeld mee. Volgens het Kamerlid is die doofpotcultuur ontstaan... door onze poldersamenleving. We maken afspraken, maar als het dan misloopt... dan zijn we allemaal een beetje schuldig. Dat mechanisme leidt er volgens hem toe... dat veel mensen er belang bij hebben om dingen stil te houden. Maar met deze wet willen we geen schuldigen aanwijzen... maar problemen oplossen, zegt Van Raak. Gas en licht worden vanaf volgend jaar duurder, meldt het AD. De prijzen stijgen met zo'n 8 Een gemiddeld gezin betaalt daardoor volgend jaar minstens 160 euro meer. Dat komt door de verhoging van de btw, de kolenbelasting en de energiebelasting. Bovendien gaan de energiebedrijven kosten doorberekenen... voor de nieuwe elektriciteitscentrales... die nog moeten worden aangesloten op het hoogspanningsnet. NSC Next heeft morgen een rare voorpagina. Hij zou met gemak een abstract schilderij kunnen zijn... Of zoals een redacteur van de krant het omschrijft... een patroon voor een IKEA-tapijtje. Maar de gekleurde stroken zijn een grafiek. De kop op de voorpagina luidt, dit verdient Nederland. Vanwege de inventarisatie die het CBS onlangs maakte... van het belastbaar inkomen van Nederlanders in 2010. Wat opvalt is dat het overgrote deel van de Nederlanders... een bescheiden salaris verdient. En dus ook niet zoveel belasting betaalt. Nederland is een land van middeninkomens. De Telegraaf beschrijft een bijzondere campagne over schoonmaakmiddelen. Want de etiketten op die flessen worden niet goed gelezen. Daardoor raken elk jaar duizenden Nederlandse kinderen gewond. Zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. 420 kinderen onder de vijf jaar komen zelfs op de spoedeisende hulp terecht. Daarom dus een bijzondere campagne. Die lijkt een beetje op de actie uit Shaki en de chocoladefabriek. In de schappen van verschillende supermarkten zijn flessen schoonmaakmiddel verstopt met een aangepast etiket. Er staat in kleine lettertjes op dat de koper 1000 euro heeft gewonnen. Nou, en die actie bewijst dat helemaal niemand die etiketten leest, want de speciale flessen zijn allemaal al verkocht. En er heeft zich nog geen enkele prijswinnaar gemeld. Het kan dus geen kwaad om morgen nog eens in het aanrechtkastje te kijken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En in Oeganda is een hoge commandant van het LRA opgepakt. Dat is het verzetsleger van de heer, van Joseph Kony... waar de laatste tijd zoveel over te doen is. Journalist Anne Doornabal in Kampala, goedenavond. Goedenavond. Het gaat om een Cesar Asselam. Is hij een belangrijke man binnen dat leger van de heer? Ja, uh, hij, hij behoort niet tot de vijf uh, topcommandanten... die zijn aangeklaagd uh, door het internationaal strafhof... een paar jaar geleden... Van die vijf zijn er waarschijnlijk al twee overleden. Dus er zijn er nog drie over. En hij zou dus net onder die, uh, die uh, commandanten staan. Dus hij zit uh, momenteel in de top vijf leiders van het uh, Koningsleger. Ja, En dat hij nu is opgepakt, kunnen we daar hoopvol uit opmaken dat het net rond Jozef Koni zich langzamerhand sluit? Ja, ze doen het leger het natuurlijk uh, wel voorkomen. Uh, die zijn uh, erg blij. Uh, we moeten ook niet, tegelijk niet te optimistisch zijn, want uh, ze verspreiden zich natuurlijk in kleine groepjes. Joseph Koon die, die heeft geen basis meer, die verspreidt zich uh, voortdurend uh, Is die in beweging. En het gebied waar ze zitten is verschrikkelijk groot. Ik ben een keer overheen gevlogen tijdens de vredesbesprekingen. Het is honderden kilometer, strekt het zich uit. Het is alleen maar oerwoud. Boschjes, dus uh, met, met grote technologie kunnen ze ze misschien vinden. Ja. Uh, maar Coney, die, die neemt heel veel voorzorgsmaatregelen, dus het blijft moeilijk. Nu is die campagne Kony 2012 een enorme hit geworden. filmpje op YouTube dat miljoenen keren werd bekeken. Wordt er daardoor sindsdien ook intensiever naar hem gezocht? Ja, toch wel. In ieder geval de druk om hem te pakken is nu echt groot. En met name bij de Amerikanen die ook hebben... Uh, extra hulp hebben uh, uh, toegezegd. Maar ik denk eigenlijk dat de meeste druk komt nog omdat nu de spanning in Sudan weer oploopt. Dus Oeganda heeft een extra belang bij om hem nu te pakken. Ja. Uh, omdat hij ook al gesteund werd door het regime in Noord-Sudan. Ja, je zei het al, in tegenstelling tot Kony wordt deze assalam niet gezocht door het internationaal strafhof. Wat staat hem te wachten in Oeganda? Als Oeganda de wet volgt, wordt hij bij terugkomst direct vrijgelaten. Oeganda oh. heeft namelijk in 2000 een uh, amnestiewet aangenomen. Die zegt dat ze alle uh, voormalige strijders van koninklijke troepen loslaten. En dat hebben ze ook gedaan. In totaal zijn er 13.000 voormalige rebellen die amnestie gekregen hebben. Behalve één. De meest recente leider die is opgepakt, die heeft geen amnestie gekregen. En die wordt dus eigenlijk illegaal vastgehouden in Oeganda. Ja, dank aan een wel in uh, Kampala in zaken het uh, leger van de heer. En dan dit. Afgelopen nacht overleed Donald Dunn, bassist van Booker T en de MGs. Tevens studiomuzikant met onder meer Bob Dylan, Elvis Presley, Eric Clapton. En ook te horen in die Midnight Hour van Wilson Pickett. Let u op het basloopje. Wijlen Donald Dunn, op Bas. Uh, Matthijs Bouwman, goedenavond. Matthijs Bouwman, goedenavond. Goedenavond. Ja, econoom en journalist. Uh, morgen komt de Eurogroep bijeen, bestaande uit ministers, uh, de ministers van Financiën van alle landen die de euro hebben. En het zijn nu juist uh, door allerlei politieke ontwikkelingen. Uh, opnieuw spannende tijden in de slepende eurocrisis, nietwaar? Nou ja, Het zijn eigenlijk al jarenlang spannende tijden, ja. maar het is weer wat spannender. Spanje die ligt weer onder de korrel van de kapitaalmarkten. En we hebben natuurlijk die verkiezingen gehad in Griekenland die geen regering opleveren. En een verkiezing in Frankrijk die een andere regering oplevert. Ja, en vandaag nog een verkiezing in uh, Duitsland. Ja, met een grote teleurstelling voor, uh, voor de harde mevrouw Merkel, dat ja. ze ja, ook in Duitsland zelfs uh, niet meer kiezen voor de harde lijn als je het aan de bevolking overlaat. Nee, en, en, en dat is juist waar ik het met je over heb, want ik lees deze dagen opeens dat juist Duitsland, de, de, de strenge meesteres van de euroklas, opeens een, een versoepeling van het Europees beleid voorstaat. Hoe zit dat? Nou ja, niet als het gaat om bezuinigen, denk ik. Ze zullen wel wat uh, de Fransen wat naar de mond praten. Uh, en ook vaak het woord groei laten vallen. Maar ondertussen gewoon nog steeds die harde bezuinigingen eisen. Uh, waar ze wel wat milder zijn geworden is als het gaat om de inflatie in Duitsland. Ze willen natuurlijk altijd de inflatie laag houden in Duitsland. Hè. Ze hebben hun trauma's uit, uh, uit de jaren twintig. Uh, toen ze hyperinflatie hadden. En nu lijkt het erop alsof ze uh, toch inflatie boven de 2% in Duitsland niet zo erg vinden. En dat zou andere eurolanden kunnen helpen. Ja, wat ik als leek nou niet begrijp is. De Duitse Metaalbond stelt deze week een looneis van maar liefst 6%. En dan de minister Schäuble van Financiën die, die stelt zich daarachter. Ja, nou, die vindt het in elk geval niet erg. En dat, dat is wel een nieuwe. Normaal gesproken zegt de minister van Financiën... dan dat het een schande is en dat het gevaarlijk ja. is. En dat het, uh... Ja, ik hoorde het Jan Kees de gaan zeggen. Ja, ja, ja, maar in dit geval... kijk, de Duitse, Duitse economie draait natuurlijk vrij redelijk. En met name in de industrie gaat het goed. De werkloosheid is aan het dalen. Dus ze hebben niet de problemen van andere landen in Europa. Dat is al een reden om te zeggen... nou, dan mogen de lonen wel wat omhoog. Maar wat extra is in de schuldencrisis... in de eurocrisis op dit moment... is dat um, het wel zou uitkomen voor landen als Spanje, Italië, Portugal... Uh, ook zelfs Frankrijk, als de Duitsers wat duurder werden... als de arbeidskosten daar wat omhoog gingen. Um, want uiteindelijk ja, los je die eurocrisis op... doordat uh, landen als Italië weer kunnen gaan concurreren. Nou, dat kan door zelf heel hard in de lonen te snijden. Maar het helpt natuurlijk ook een beetje als je concurrent, Duitsland... dan zelf wat duurder wordt. Als ik het mag uh, samenvatten als link. Duitsland wil dus... de eurocrisis bezweren door de export van Zuid-Europese landen te stimuleren. Maar omdat het die landen zelf niet lukt, moet Duitsland zichzelf maar duurder maken. Zit het zo? Nou, daar komt eigenlijk wel op neer. Ja, als je terugkijkt naar de eurocrisis, dan zullen veel economen toch de analyse maken dat uh, ja, aan twee kanten toch een klein beetje schuld is. Uh, de, de, de, de zuidelijke landen hebben veel te veel geïmporteerd... maar de noordelijke landen hebben misschien te veel geëxporteerd. En die onbalans die moet nu worden rechtgetrokken. En dat kun je doen door, nou, na al die jaren van loonmatiging in Duitsland... nu is wat, de lonen is wat uh, te laten aantrekken. Maar heel concreet, dan worden Griekse tomaten dus uh, goedkoper... ten opzichte van Duitse tomaten. Precies, het gaat om relatieve prijzen... En uh, ja, of nou de Grieken uh, hard in de lonen snijden of de Duitsers duurder worden... dat maakt dan in principe niet zoveel uit. Het is alleen wel veel makkelijker om te verkopen als je de Duitsers meer loon geeft... daar gaat niemand over klagen... dan dat je de Grieken nog harder in hun portemonnee snijdt. Want ja, dat, voelt, dat voel je, hè? dat doet gewoon pijn als het gyro, gyrobedrag uh, elke maand lager wordt. Ja. En er, er was nog zoiets wat ik niet goed snapte. Anders dan bij ons, stijgen de huizenprijzen in Duitsland en niet zo'n beetje ook... 10% in het afgelopen jaar in de grote steden. Hoe kan dat? Ja, het gaan ze ook delen in Duitsland overigens waar ze niet stijgen. En, en de afgelopen 10, 15 jaar zijn de prijzen in Duitsland helemaal niet gestegen. Dus ze hebben nog wat in te halen. Uh, elders in Europa, Ierland, Nederland, Spanje, daar gingen de huizenprijzen door het dak. In Duitsland niet. En de Duitsers zitten nu wel met een economie met een hele lage rente. De rente is kunstmatig laag om, uh, om die eurocrisis te uh, nou, een klein beetje te, te, nog onder controle te houden. Dus het is goedkoop, goedkoop om te lenen. Bovendien stroomt al het kapitaal wat een beetje bang is... naar Duitsland toe als veilige haven. Dat maakt het nog makkelijker voor Duitsers om te lenen. Ja, en ja. Op, die, op dat gratis geld wordt nu misschien wel... zou je voor bang kunnen zijn... een nieuwe zeepel gebouwd. Eh, namelijk een, een Duitse huizenzeepel. Ja, Maar om op de vorige hoofdkwestie terug te komen... dat, dat uh, Duitsland zichzelf duurder maakt en zich misschien ja, als het ware <laughs> uit de markt... Uh, Prijst. Wat schiet het daarmee op? Is dat nou nog een politiek van welbegrepen eigenbelang? Nou ja, het zal nooit heel uit, waarschijnlijk nooit uit de hand lopen in Duitsland hoor. Het gaat er toch om, uiteindelijk om milde loonstijgingen. Uh, wat, het, wat het ook helpt, is dat de consumptie dan wat, uh, wat kan toenemen. Uh, het is natuurlijk ook prettig voor de kiezers. Hè, met die verkiezingen die er altijd zijn in Duitsland, elke keer wel eentje in een, in een deelstaat. Het is ook prettig als de kiezer wat meer uit te geven heeft. Het is ook goed voor Europa als de Duitse consument wat meer geld in zijn zak heeft. Ook voor Nederland bijvoorbeeld. want... Wij profiteren pas echt van Duitse groei als de consument daar mee gaat doen. En ja, spulletjes via de haven van Rotterdam gaat importeren. Uh, onze tomaatjes gaat opeten. Dus het is aan alle kanten eigenlijk helemaal niet zo onvoordelig... als er een mild lang plaatsvindt in Duitsland. Het enige is, ze concurreren ook op de wereldmarkt. Met de Amerikanen, met de Chinezen. Uh, ja, ze moeten natuurlijk wel opletten dat ze hun concurrentiepositie... globaal, hè, mondiaal niet uh, verspelen. Ja, wat, wat, wat, hoe werken zulke aanpassingen snel? Zegt dat de, de, de zuidelijke landen inderdaad relatief goedkoper worden ten opzichte van Duitsland. Neemt dan die export meteen toe? Nee, nee, dat duurt, dat duurt wel lang. Je moet eerst eigenlijk iets van een exportindustrie natuurlijk opbouwen. Je moet uh, je bedrijven weer leren dat ze moeten concurreren in Europa. Dat ze, dat ze ook echt die markt op moeten. Dus dat is een kwestie van nou, uh, jaren... Uh, Twee, drie jaar. In eerste instantie zorgt het ervoor dat, uh, dat de spullen alleen maar duurder worden... die je ja. toch nog importeert. En dan, dus het heeft in eerste, op korte termijn heeft het een, een negatief effect. Maar het hoort bij de normale aanpassing die Europa door moet maken. Ja. Nou, nou lees je altijd, Nederland is sterk afhankelijk van Duitsland. Moeten wij eigenlijk zo'n beleid ook gaan voeren met loonstijgingen? Nou, nee, niet. Eh, want oh. als je kijkt... Nee, nee ja, het zou wel leuk zijn, hè? Ja, ik zou het ook wel willen. Nee, maar de afgelopen tien jaar is ook Nederland wat uit de pas gaan lopen met Duitsland. Uh, dus in heel Europa geldt dat de Duitsers relatief goedkoop zijn geworden. Daarom zijn ze ook zo'n succes op dit moment. Maar ook Nederland heeft de lonen zien oplopen ten opzichte van die van Duitsland. Dus wij kunnen ons ook niet zo'n Duits loongolfje permitteren. Nee, nee. nee, wij moeten eigenlijk nu meegaan op dat Duitse golfje en hopen dat de consumptie daar aantrekt. Ja. Hoe zal dit, dit alles, deze nieuwe Duitse opstelling, zich morgen doen, doen voelen in die eurogroep? Ja, ik moet het niet overdrijven. Dit is een oh. leuk uh, botje wat nu wordt gegooid naar, naar de andere eurolanden. Uiteindelijk willen die helemaal niet per se Duitse inflatie. Die willen veel liever Duitse poen. En die willen veel liever dat Duitsland de Europese economie gaat stimuleren ja. met heel veel geld. En dat heeft Merkel niet in haar tasje zitten. Matthijs Bouwman, dank. Tot zover de eurocrisis. Hungry Heart, Bruce Springsteen, vanavond in het Olympico Stadion in Sevilla... begonnen aan zijn Europese tournee over twee weken te horen op Pinkpop. Uh, meer muziek, u zult evenmin als ik ooit van hun gehoord hebben... maar Maza en Marianne Vadat krijgen schitterende recensies. Hun album Twinklings of Hope is een monument van poëtische muziek met een boodschap. Laten we even luisteren naar een fragment uit *Elegy of a Garden*. Gullizardo, Gullizardo, Gullizardo, Gullizardo, Gullizardo, Gullizardo, Gullizardo. Thomas Erdbrink in Teheran, goedenavond. Goedenavond. Die gezusters Fadad zijn eh, volkomen onbekend hier. Zijn ze wel bekend in Iran? Nou, ze zijn niet wijd bekend in Iran... Uh, maar wel bij een klein uh, selectiek in de hoofdstad Teheran. Uh, ik ken ze zelf ook, uh, met name Maghza Fadad. Uh, ja, zij is inderdaad een van de meest prominente zangeressen hier... die uh, uh, ja, geregeld cd's uitbrengt in het buitenland... Ja, hier in Iran mogen vrouwen en zangeressen zoals Mahsa en haar zus Majan... niet zingen volgens de islamitische wetten. Nee, maar als ze niet in het openbaar mogen optreden... hoe krijgen ze dan die kennelijke bekendheid in een soort uh, illegaal circuit? Ja, dat, dat, dat is echt de magie van Iran, wil ik wel zeggen... waar regels geen regels zijn uh, en waar uiteindelijk toch heel veel kan... terwijl het officieel niet kan. Uh, je moet het zo zien uh, dat uh, dat, Massava, dat met, met name de, de, de zus die, die ik het beste ken... Uh, heeft een hele lange carrière en die heeft ze opgebouwd... door uh, veel in het buitenland op te treden. Dus zij, uh, is hier, uh, zij geeft hier zangles, zij is lerares. Uh, zij neemt hier ook zelfs cd's op... Uh, maar optreden, zo in een stel of in een concertgebouw... zoals dat in het buitenland kan, dat kan hier niet. Nee. En die cd's verkopen in Iran, dat kan hier ook niet. Dus ja, ze doet dat in het buitenland. En zo maakt ze toch bijzonder genoeg carrière. Ja, ja deze Marianne Vaadat trad onder meer in 2010 hierop... in het concertgebouw met het Nederlands Blazers -ensemble. En ik sprak vanavond eerder met uh, de artistiek leider van dat ensemble... Bart Sneeman, en ik vroeg hem hoe het was om met haar muziek te maken. Nou, echt helemaal geweldig. Want zij, uh, zij, zij komt, komt uit een cultuur die ons helemaal niet, niet eigen is. Uh, maar daardoor, ja, ja heel spannend. Uh, en, en, het is, en haar muziek ook is niet iets wat wij gewoon uh, elke dag uh, doen. Dus, dus dat was een... Uh, uh, ja, dit is, dat is heel uitdagend. Uh, een, een van de twee dingen die we met haar gedaan hebben... was een improvisatie waarin zij eigenlijk... Uh, gewoon vanuit haar hart zong en ik op die Hopo een, een dialoogje met haar had. En dat was, uh, ik heb daar hele, hele goede herinneringen aan. Uh, heeft u ook met haar gesproken over muziek maken in Iran? Ja, natuurlijk. Want uh, we hebben haar. Uh, uh, wij zochten eigenlijk naar, uh, naar uh, muzici, bijzondere kunstenaars, die, uh, ondanks het feit dat de omgeving hun eigenlijk dicteert dat ze niet mogen doen. Het toch gewoon uh, voor elkaar krijgen om het uh, in dit geval te blijven zingen. En zij uh, had een ontzettend groot probleem omdat ze eigenlijk daar in Iran niet kon doen wat zij wilde doen. Hè. Ze, ze, ze mag of mocht in ieder geval in die tijd alleen maar zingen voor, uh, voor, voor, voor een vrouwenpubliek. Uh, en niet voor gewoon een algemeen publiek zoals je dat in, in, in Noordwest-Europa kent. En, maar ja, dat, dat is natuurlijk voor een, een artiest van, van dat kaliber was dat, was dat was verschrikkelijk. Vandaar dat ze ook zoveel mogelijk probeerde om naar het buitenland te gaan... en, en zoveel mogelijk probeerde hier af en toe concerten te krijgen... waarin ze het wel van doen. Kreeg u de indruk dat ze door haar muziek in Iran eh, risico loopt? Wat ik van haar begreep, loopt ze groot risico. Al is het niet voor zichzelf, dan is het wel voor de familie. Het is toch een, een, een redelijk doodeng regime wat daar is... En, uh, combinatie van politiek en religie. En daar was ze dood bang voor. Dus we hebben ook... Uh, de, de, de, onze, uh, onze contact met elkaar ging niet via e-mail. Zij was bang dat die e-mail... op een of andere manier onderschept zou worden... Uh, door de overheid of wat dan ook. En dus wij belden elkaar... op het moment dat zij dan weer... een, een weekje in het buitenland uh, was... om zogenaamde familie op te zoeken. Hoe zou u haar typeren? Zij is een... Uh, on, ontzettend mooi mooi iemand, omdat ze uh, 100% integer is. En, uh, en een, uh, op haar manier een sociale dark, omdat ze haar verhaal wilde vertellen, wilde vertellen. Uh, haar verhaal in de ziekland. En uh, ontzettend een mooie, schone, integere persoon. Dank Bart Sneeman. Thomas Erdbring in Teheran. Uh, hij noemt haar de Jeanne d'Arc van Iran. <laughs> Dat is niet misselijk, kun je daarin vinden? Um, mm. Nou ik kan me er absoluut in vinden dat, dat, dat macht uh, um, een geweldige vrouw is en haar zus die ik dus minder goed ken, zal dat waarschijnlijk ook zijn. Um, wij hebben wel in het Westen heel erg de neiging om um, mensen uit een land als bijvoorbeeld Iran... Uh, als ze iets doen wat wij niet verwachten, om ze direct op een voetstuk te plaatsen. En dat, dat is ook heel terecht. Hè? Het is heel bijzonder dat ze muziek maken tegen de klippen op. Um, maar het laat ook zien, het feit dat ze concerten geeft in het buitenland... en hier terugkeert, dat ze cd's opneemt hier in Iran... laat ook zien dat de soep niet altijd zo heet geten wordt. Inderdaad, als je naar de wetten kijkt, uh, ja, dan... Dan, dan kan het niet wat ze doet. Maar blijkbaar blijft het in de praktijk toch te kunnen. Want ja, als ze zo dan bang is... zou ze natuurlijk ook op het, ja. op het vliegveld kunnen worden aangehouden. Ik heb haar laatst al in een concert gezien... op de Italiaanse ambassade hier in Teheran. Daar weet de autoriteit natuurlijk ook wel van. Er wordt gewoon hier getolereerd tot op het moment... en dat is vaak het enge dat het niet meer getolereerd wordt. Nou, ja. in, in, in, in, als je het zo bekijkt, ja, dan, dan doet zij iets, uh, iets heel bijzonders. Maar ze is absoluut de enige. Er zijn een heleboel zangeressen hier in Iran... die uh, traditionele muziek maken. Ik ken ook een rapster. Uh, ik ken uh, mensen die popmuziek maken. Ik ken een meisje die in het Engels zingt. Uh, ze zijn er allemaal wel. Het gebeurt ja. allemaal wel. Wat het laat zien, is dat dit uh, een maatschappij is... ...die heel erg hard aan het veranderen is, waar mensen gewoon eh, dingen doen die ze 20, 30 jaar geleden niet deden. En trouwens, nu zeg ik het fout, het wordt een lang verhaal, dus bear with me... ...want 30 jaar geleden was hier natuurlijk een regime dat vrouwen wel liet zingen in de tijd voor de revolutie, de tijd van de Shah. Er waren hier grote zangeressen, diva's, die hier zongen. Dus de Iraniërs zijn het ook wel gewend natuurlijk. Ja, heeft, heeft dit duo nou een uitgesproken boodschap, of is het meer een, een geest van uh, rebellie en verzet die, uh, die je erin zou kunnen horen? Nou, het, absoluut. Ik zei net van dat wij in het Westen vaak heel graag dat mensen willen omarmen om wat ze doen. En dat, dat is ook heel goed. Maar wij zoeken daar dan een soort politieke boodschap in, in alles wat ze zeggen. En kijk, als zij een tekst hebben als van ons land is als een bloem die niet wil bloeien... dan kan je dat heel zwaar politiek uitleggen. Ja, je kan het ook bijvoorbeeld uh, heel, uh, ja, op een maatschappelijke manier uitleggen. Over heel veel mensen hebben hier klachten over de manier waarop jongeren zich gedragen. Ik noem maar wat. En wat, die, wat de artiesten doen, en dat doen alle artiesten... ...is het vertolken van de wens van de, van de middenklasse, om zo maar te zeggen. Ze willen laten zien dat er veranderingen zijn, maar niemand wil echt op die barricade staan... ...en zeggen, hup, de geestelijke moeten weg. Dus ja, men maakt zinnen, uh, poëtisch, uh, jecht met een omweg. Ja. Ja. ja, thuis met een omweg. En dat doen zij ook. En dat doen ze heel knap. Ben jij een lief... Maar ze zijn geen politieke kopstuk. Ben jij een liefhebber van het duo Vadat? Uh, nou, massaaf was dat. Uh, ja, ik vind haar muziek heel goed. Ze heeft een CD opgenomen met een Amerikaanse blueszanger. Wat een geweldige crossover was. Ik bedoel, je kan je niet voorstellen dat die prachtige Iraanse stem met zo'n rauwe. Nee. Uh, Amerikaanse stem uit het zuiden uh, van Amerika. Het is geweldig. En wij draaien oh, ja. hier in de auto als we door Teheran ja. rijden... met de ramen open en de muziek hard aan. Ja, dat is best wel leuk. Ja, en wat Thomas Edbrink in zijn auto in Teheran hoort... laten wij u nu horen. Masa Fadat en Mighty Sam McCain. My Kingdom Is You. Pride was carved with sound On silver wheels it flew And made its way the world around I knew both where and who Where and who But now my pride is you Yo Shined like bells From towers old and new My songs were squeezed My songs were squeezed Squeezed from shallow wells I strive Till I turn blue But now my glow Yeah. Ja, dit waren dus Mazat Vadat en Mighty Sam McCain met My Kingdom is You. Uh, goedenavond, Martijn Akkerman. Goedenavond. Een juwelenhistoricus. De luisteraar is mogelijk bekend als expert van tussen kunst en kitsch. Ja. En de Beauce dat is een van de beroemdste diamanten ter wereld. Eeuwenlang in bezit van de hoogste Europese adel. Ja. En u heeft hem bij zich. Nou, ik heb hem, ik heb hem bij me hier. De luisteraars kunnen dit even op de webcam... als ze even de webcam inschakelen, kunnen ze het zien. Onze vingers zijn ernaast. Ik daarnaast. heb hem bij me, dat wil zeggen... dit is een kristallen model van de echte steen. Oh, dat is een kopie. Is een, kopie. een beetje een teleurstelling. <laughs> ja. En de echte Boussaintie? Wat, uh, wat... Nou, staat dit is een foto portret dat van, de um, misschien ook even zien. van Maria de Medici... die de steen hierboven in haar kroon draagt. Oh. In 1610, wanneer zij de Haar echtgenoot opvolgt als koningin van Frankrijk. Ja. Uh, de echte steen wordt aanstaande dinsdagavond geveild bij een veilinghuis in uh, Genève. Ja, en die is eigendom, als ik het wel begrijp, van de familie Hohenzollern, het voormalige Pruisische voorstelhuis. Ja. Um, wat denkt u dat hij zal opbrengen? Uh, de schatting van het veilinghuis is 1,5 tot 3 miljoen euro. Uh, ik verwacht dat hij meer gaat opbrengen. Ja? Uh, zeker gezien het feit dat afgelopen december juwelen van Elizabeth Taylor... een uh, enorme hoge bedrag hebben opgebracht. Een parel met een vergelijkbare historische geschiedenis als deze steen. Uh, ruim 10 miljoen. En een diamant die qua gewicht vergeleken kan worden met de bosan voor 8 miljoen ja, maar daar, daar zegt u het al, er lopen twee dingen door elkaar. De, de waarde van de steen, de, de inherente waarde, de kwaliteit... En de geschiedenis die eraan vastzit. Ja. In het ene geval Elisabeth Taylor en in het andere geval de Hoornzollen. Wat, ja, wat maakt nou die waarde uit? Nou, de, het verschil maakt dat de steen van Elizabeth Taylor... Uh, niet zo'n hele lange geschiedenis uh, heeft. Die steen die is uh, pas zo'n uh, 70 jaar bekend. Terwijl de Boos een geschiedenis van 4,5 eeuw heeft. Ja. We weten dat die gekocht is in rond 1580 in Constantinopel... door de eerste eigenaar, Nicolas Arlie, heer van Sancy... legeraanvoerder van Hendrik III... en dat hij uiteindelijk... Uh, bij uh, Maria de Medici in bezit is gekomen. En dat die in 1642, toen zij volkomen berooid in Keulen... aan het eind van haar leven kwam... kort daarvoor gekocht is door onze prins Frederik Hendrik... voor 80.000 gulden... Ah, het heeft een, een Hollandse connectie. Hij heeft er zeker een Hollandse connectie. Niet voor zijn echtgenote Amari van Soms... maar voor zijn schoondochtertje, de Engelse prinses Royal, die met zijn zoon ging trouwen. Zij heette? Uh, Maria Henriette Stuart. Ah. Ja. Zij trouwde als elfjarig meisje met de dertienjarige Prins Willem van Oranje, de stadhouder Prins Willem II later. En zij kreeg die steen uh, van haar schoonouders. 80.000 gulden gekost. De juwelier van prins Frederik Hendrik zegt dan... is een bewijs van bewaard gebleven... dat is goed in de koop, want hij is wel 150.000 gulden waard. Ja. En als je dat van toen, 1642, naar nu omrekent... dan zit je al op een bedrag wat hoger uitkomt... dan die taxatie van het Veilinghuis. Ja, nou, het Veilinghuis Sotheby zegt dat dit... een van de belangrijkste historische diamanten is, ik citeer. Maar die hebben er natuurlijk ook belang bij om dat te zeggen. Maar is het waar? Dat is waar, want de grote diamanten die wij kennen, zijn over het algemeen stenen die veel jonger zijn. In Engeland, de Cullinan en de Cobinoor, die hebben een veel kortere geschiedenis. En deze steen heeft 4,5 eeuw aantoonbare geschiedenis. Ja, ja nu als ik, als ik mag zeggen, u bent een expert, ik ben een leek. Ik zie er eigenlijk niks bijzonders aan. Ja, maar dit is een kristallen kopie. Hè, dus dat moet je Maar als het al... echt was geweest, <laughs> had ik dan gedacht, oeh... Uh, dan heeft u een veel grotere schittering, want de diamant heeft een hogere breking dan uh, dit breaking. stukje brekingsindex een grotere schittering dan dit stukje. Dus het licht wordt meer teruggekaatst bij een diamant dan bij een stukje kristal. En daarbij moet ik nog even zeggen dat ik persoonlijk ik denk niet in karate, ik denk in eeuwen. En als je dan de geschiedenis van zo'n steen uh, erbij gaat uh, nemen, dan dan wordt het een hele belangrijke steen. Onder de diamanten is het niet, onder de grote diamanten is dit een kleinere diamant, ja. maar hij behoort wel tot de stenen... die een buitengewoon lange en interessante geschiedenis hebben. Maar dat loopt steeds door elkaar in uw verhaal, die karaten en die historie. Maar ik krijg nu de indruk, die historie is voor de waarde van deze steen belangrijker... Uitermate belangrijk. ...dan, dan ja. de kwaliteit. Nou, het is een, het is een meerwaarde, ja. Het hm. feit dat, dat door die steen oorlog... Want hij is op zich, als hij niet die historie waard uh, had, dan was hij ook... Dan zou die anderhalf tot drie miljoen misschien in de richting komen... Ook? Maar, toch nog? Ja, zeker wel. Stenen van 35 karaat. Het is een steen van is 35, 35 karaat. karaat. Dat is natuurlijk niet het meest voorkomende gewicht in diamanten. Hij is, heeft het formaat van een flinke mannenduimnagel. Ja. Het is een ovale, een ietsje tapstoelopende steen. Hij heeft een beetje druppelvorm. Ja, uh, voor, voor de mensen die niet de webcam hebben ingeschakeld... kunnen u misschien nog even Ja, het, is een, het, is, het een, is een dubbel geslepen diamant. Dus aan beide kanten is hij, ge, is hij gefacetteerd. Dat betekent dat hij een dikte heeft van 1, 1 centimeter, een breedte van 1,4 centimeter... en een hoogte van 2,1 centimeter. Ja, ja. Eigenlijk niet zo groot, of wel? Eigenlijk dus, in verhouding nogmaals met de grote diamanten... die wij kennen in de wereld, is het een van de kleinere stenen. Ja. Maar de geschiedenis van deze steen maakt hem tot zo'n grote bijzonderheid. En nu gaat uh, prins Georg Friedrich van Pruisen... Van Hohenzollern, ja. Hem verkopen? Ja. Waarom? Uh, ik heb begrepen dat, de familie, uh, of de, dat hij geld nodig heeft. Hij is het chef van het huis Horenzolm. Er schijnt ook in de familie wel ruzie te zijn... omdat deze steen verkocht gaat worden. Hij kan daarover beslissen. Uh, voor de andere leden van de familie... Is de steen zo belangrijk dat ze hem met liefde zouden willen houden? Het is een familiestuk. Het is een, het, nou ja, het van, nee. hij mag als chef over, dit, over deze steen, uh, mag hij daarover beslissen. Dus hij mag beslissen of hij verkocht wordt. Jawel, maar de, de rest van de familie denkt dat. Schijt moet je het daar niet zo mee Moet Dat moet je niet doen. Nee, maar hij heeft een duur huwelijk achter de rug, heb ik begrepen. Vorig jaar september ja. heeft hij een fantastisch feest gegeven. Ja. En uh, ja, hij verkoopt de steen. Ja, dat heeft vorig jaar wel de aandacht getrokken. Ja. Dat was echt een heel groot adel-society-huwelijk. Hij mag zich overigens nog steeds Prins van Oranje noemen. He. Dat, is, dat heeft oh, te ja? maken met die erfenis van Prins Frederik Hendrik. Ja. Deze steen is uiteindelijk via Willem II en Mary, uh, Prinses Meri naar hun zoon gegaan, de koning stadhouder en koningin Meri. Uh, in Engeland. En na hun kinderloos overlijden. is deze steen geërfd door Johan Willem Friso, de Friese stadhouder. Ah. En een Duitse neef. ook een ja. kleinkind van Frederik Hendrik. Die de uh, koning Frederik van Pruisen. die eiste die steen op. En bij een bespreking in Den Haag. in het Binnenhof. is Johan Willem Friso bij de Moerdijk verdronken. Dat is ja. min of meer door deze steen gekomen. Oh. Ja, en de historie wordt steeds interessanter. Ja. Maar nu nog even over het huwelijk. van Georg Friedrich. Dat trok veel aandacht. Veel pomp en praal. Daar was wel geld. Voor. Nu is het kennelijk het geld op. Waar is de rijkdom van de Hohenzollens eigenlijk gebleven? Nou, sommige leden van de Hohenzollens hebben nog wel geld. Ik denk dat dat persoonlijk bij hem wat minder is. Hij woont in een rijtjeshuis, heb ik begrepen, in, uh, in Duits, in Hamburg. En ja, heeft dus de, dat steentje ligt in de kluis. Dat is nooit getoond. Hè. Het is één of twee keer op een tentoonstelling geweest. En verder wordt het blijkbaar gedragen door de bruide. Ik heb begrepen dat zijn bruid afgelopen september of eind augustus de steen ook gedragen heeft, maar onzichtbaar. En, en hij kwam voor in een taxatie in 1918 onder de laatste Duitse keizer. Maar ja. ik heb begrepen dat zelfs de keizerin hem niet gedragen heeft. Augusta, Victoria. Dus de steen is wel altijd in bezit geweest. Maar er werd niks mee gedaan. Nee. En dan kan hij inderdaad beter in het Louvre liggen. Naast ah, is zijn, dat een uh, Naast zijn broertje, de grote chancy. Want die is er ook nog. Oh. En die ligt al lang in het Louvre. Nou, ik heb begrepen dat... Louvre gaat bieden? Ik heb begrepen dat uh, de Société des Amis du Louvre... de vrienden van het Louvre... Uh, fondsen aan het... Werven zijn geweest Veel om te fondsen. kijken om die steen te krijgen. <laughs> maar of dat lukt is natuurlijk maar de vraag. Nee. Nou, dank uh, Martijn Akkerman voor deze boeiende toelichting uh, op de historie van de Bosansie. Graag gedaan. Nog steeds te zien op de webcam.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 de leuvense singer-songwriter tom helzen met sun in her eyes het is 5 voor 12 En daar is het! manchester city are the champions of english football a day many forward never come a day in scenes of celebration that looked unlikely just seconds ago not minutes ago but it's finally happened Extase. Niet Manchester United, maar Manchester City werd vandaag voor het eerst in 44 jaar Engels voetbalkampioen. En dan vraag je je als Hollander toch af: wat kost dat nou nog, zo'n titel? Voetbaljournalist Simon Kupper, schrijver van het boek Dure Spitsen scoren niet. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat, die titel klopt alvast niet, want Spits Aguero maakte vandaag in de laatste minuut van de blessuretijd het beslissende doelpunt. En die, die is toch duur, hè? Wat kostte die? Uh, meer dan 40 miljoen euro. Kijk maar er zaten ook andere dure spitsen als Carlos Tevez en Mario Balotelli. Die uh, scoorden niet alleen niet, maar die speelden grote fases van het seizoen niet... omdat ze ruzie hadden met de trainer. Oh. Ja, want de, de, de, de financiële kwestie uh, sinds City is overgenomen door een, een sheik. Zijn er gigantische bedragen ingepompt. Wat, wat voor salarissen worden er in het algemeen betaald daar? Nou, ik geloof dat de topverdieners uh, zo rond de 10 miljoen euro per jaar verdienen. En ik denk dat ze meer dan 200 miljoen euro per jaar aan salarissen uitgeven. Nou ja, dan hebben ze ook nog voor een half miljard of zo aan transfersommen betaald. Dus uh, wat heeft die titel city gekost? Ik denk dat je rond de 1 miljard euro uitkomt. Ja, waarom doet die sjeik eigenlijk? Ja, het is leuk. Uh, vroeger kochten rijke mensen schilderijen of uh, zeilboten. En nu zijn ze zo rijk dat je ook nog een uh, Engels voetbalclub erbij kunt nemen. Want uh, ja, dan wordt ze bekend en uh, je vrienden vinden het leuk. Het is, uh, het is niet om geld te verdienen hoor, het is puur voor de aardigheid. Ja, En wat tussen wat het kampioenschap van de Premier League kost zo'n miljard. Nou, dat is wel de hoogste prijs die ooit is betaald. Want zelfs Chelsea heeft het voor minder gedaan... Uh, de paar keer dat zij kampioen werden met Rob Roman Abramovic als geldschieter. Ja, maar een club die dat, dat niet heeft, uh, Southampton, zeg maar... kan dus nooit kampioen van Engeland worden. Ja, als, als jij of ik een miljard uh, euro zou geven... dan zou het denk ik wel lukken, want met geld is, uh, is alles te koop in het voetbal. Ja. En, dat, en dat City zo uh, is opgepompt met geld, wat vinden de fans daarvan? Nou, de fans vinden het niet helemaal leuk. Uh, Colin Simner, die had uh, als City-fan jaren geleden het boek geschreven: Manchester United Ruined My Life. Hij heeft nu een vervolgboek geschreven onder de titel Manchester City Ruined My Life. Waarin hij zegt dat hij niet zo blij is. Hij uh, is vandaag ook niet gaan kijken. Hij zegt: de spelers van nu hebben geen binding met de club. Het is toch anders. En andere City-fans vinden het weer heel komisch uh, dat hun uh, loservereniging uh, nu plotseling de rijkste club ter wereld is. Ja, oké, okay, dank Simon Cooper. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen weer de oprechte Janne. En ik wens u een goede nacht. Oh. Goedenacht, vrienden.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 Dit is Radio 1.